Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte gaat rond deze tijd op bezoek bij koning Willem-Alexander. Op Huis ten Bos praat hier de koning bij over de val van het kabinet. De koning is vanochtend teruggekomen van vakantie. Gisteravond diende Rutte al schriftelijk het ontslag in van zijn ministers en staatssecretarissen. Het kabinet viel gisteren nadat de coalitie het niet eens kon worden over het strengere asielbeleid. Maandag is er een kamerdebat. Nieuwe verkiezingen zijn er op zijn vroegst in november. De Belgische politie heeft op een militair oefenterrein een illegale rave beëindigd. Afgelopen nacht begon het feest met zo'n 200 mensen. De autoriteiten waren bezorgd omdat er niet ontplofte munitie in het gebied zou liggen. Tien mensen die niet meewerkten met de ontruiming zijn opgepakt. Het militaire terrein ligt op zo'n 10 kilometer van de grens met Nederland in de buurt van Wüstwezel. Russische beschietingen hebben in de Oekraïnse stad Liman zes burgers het leven gekost, zegt de gouverneur. Vijf mensen raakten gewond. Een huis en een winkel werden vanochtend geraakt door artilleriebeschietingen. Liman ligt in Donetsk. De stad is van strategisch belang omdat er een belangrijk spoorknooppunt ligt. De Oekraïnse president Zelensky is afgereisd naar Slangeneiland. In een opgenomen videoboodschap bedankte hij militairen die tegen de Russen hebben gevochten... ...en heeft hij bloemen gelegd. Slangen-eiland ligt in de Zwarte Zee... ...en staat symbool voor het Oekraïnse verzet. Toen de Russische bemanning van een marineschip... ...kort na de invasie aan de Oekraïners op het eiland vroeg om zich over te geven... ...reageerde een militair met Russisch oorlogsschip rot op. Die uitspraak werd een kreet van het verzet. Het weer, op de meeste plaatsen vol op zon. Het wordt 30 tot 34 graden. Later in de middag in het zuiden en zuidwesten kan er lokaal een onweersbui vallen... Morgen wordt het broeierig warm met in de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... tussen Brees en Den Hoever drie kilometer met een half uur oponthoudt. Kwartiervertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. En tien minuutjes op de N207 vanuit Alphen aan Rijn naar Hillegom... voor de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 En hebben dat voor in het album geplakt Weet je nog wel, Oudje Wij kiekten hem haast alle week.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 Daar bedanken ik hem hartelijk voor. En het komen nu weer een hoop mooie, oud stralige muziek. En natuurlijk als herkennismelodie. hoor u Louis Davison opname 1928 met de uh, weetje nog wel oudje. Onderweg zo meteen een drietal plaatjes van Eddie Christiani. Zonnig Madeira, Valderie Valdera. Maar eerst hier Eddie Christiani met oude taaien. Taien! Zijn hoofd op hol, zij maakte zijn leven tot een hel. Tot een zij verbraste zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy landde in de cel. Al met daar je biebe. Was lang niet mild En de met vele jaren straf Zijn zucht naar avontuur Die was meteen gestild. Voor die taaien was toen de lol eraf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 dat is mijn liefste wens en als ik dan mijn liedjes zing ben ik de rijkste mens Oh, die Trek mijn de schoenen aan, lach opgewekt en blij. Ik weet niet waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij. Trek er eens Van tijd tot tijd Al zingende op Man Madeira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 Wie moet met een schuurtje heen, Het water loopt blij. Een keulse pot, een kolenkit, kit. Een steelpen waar een gat in zit. Een naakte etalage pot, maar dan zonder kop.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 Maar ik kreeg heus geen kippenvel -la -la, -la, -la, -la, la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek En was de heer een dag van streek Talalala, -la, -la, -la, -la, -la, -la, la. Maar ik zei, kindie, die zorg gaat weer voorbij Dus zit als lauwbandij Ik ben zo blij Zo blij Dat mijn nu zitten niet op zee ik ben zo blij, zo blij dat we deze verkeuring zitten niet op zee. Allebei. zo blij, zo blij. Oh nee, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door tijd heen heen. Dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij. Dat. Er is een Amsterdammer doodgegaan.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 Bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan Hij stond gewoon z'n pier Stoeltje vrij... wacht u op mijn hoge publiek het is mijn vak, het is mijn baan om iedere dag voor nacht te staan ik speel de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 Ik kreeg bij voorstelling een bad. Dan sta ik relantrijvend nat. Te hinkeren naar het zulsier. Begier het applaus.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Koort Draaier. En onderweg zometeen muziek van Mank en Nelens, samen met Johnny Meijer, met Als op het Plein. Maar eerst hier de nummer 1362. 1962, Luc van Hoezelt met Zilveren Sterren. Zilveren Sterren Van Hamburg tot Santa Fe, maar zie ik dan ginds in zo'n haven de zilveren sterren staan, dan kan ik van heimwee niet slapen en wil naar huis toe gaan, zilveren sterren.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 Laat mij zien hier in het duister hoe mooi je bent, samen zitten wij te dromen hier hand in hand wat in het licht weer brand als op het pleidje plein de lichtjes weer in branden gaan, en het is gezellig op het asfalt in de stad Bij het Lido zijn. De blinden voor het raam vandaan. Dan gaan wij kijken maar het sprookje, niet te Zo arm in en ik. Lachende naar alle kant Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het je blijft.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 Het heet Mexico, nou dan Mexico, tempels en palmen en meren, flamingo's en slangen met vieren, we trekken door bekenen. Bendel, bow, die bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, Een zijn, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, Mexico, bow, bow, Mexico, bow, door bow, Mexico. Het heet Mexico. Ik zeg Mexico. Vlinders, zo groot als mijn hoofd. Gaat het beter, boven, gaat gaat het gaat het gaat het dan dat de dan dat de dan de dan de dan met de met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 werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer... van onverantwoordelijke exploitatie. En de Wilma is de zus, of het zusje van Hennie Thijssen... ook een Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. U hoort Wilma nu met 80 Rode Rozen. Tachtig Zijn gebleven getiteld Anne-Marie. Een nachtige dag, ik weet het nog acht, en de stad was zo grijs. Oh, wat waren we beiden toch moe, maar wat deed het er toe? want die stad was Parijs. In de regen nam ik je mee, ik wist een café, een vrolijk terras. Zonder de tijd en we bleven kijken naar het leven op parnaas. Weet je nog, ach weet je nog wel, Annemarie. Weet je nog, je weet het vast wel. ZANG Jorge... Waffel, wat boeier op ter snuffer, ter gozer zegt verliefd, dan ben je net een papiekraat. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de andere monie, maar wij zeggen poen. Poen, poen. poen, poen, poen, Zijn je gedacht zijn wat je allemaal met kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen.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 Filma met 80 rode rozen. Daarachteraan een opname met 1965 van uh, Wim Zonneveld met Anne-Marie...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 Zonder...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 Kersemond, kersemond. Ze had een wipneus en een kersemond. En wangen als twee appeltjes rond.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 Niet laat naar huis toe gaan, maar kom die schat niet te laten staan, bij het gaslicht in de laan gaf ik gaan toen een zoen op haar wipnus en een kersemond. Kersen op, Op haar wipnus en een kersen en wangen als twee appeltjes rond.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 Zijn heen gegaan en onze liefde bleef bestaan. Op ons bankje in de laan kijk ik nog even graag naar haar wipnus en een kerksenmond. Naar haar wipnus en een kerksenmond. En wangen als twee appeltjes rond, wangen als twee appeltjes rond, wangen als twee appeltjes zo rond.